Ik laat zijn. Eerste bedieping. Ja, hoor. Eerste verdieping. Van de directeur. Ja, kamer van de directeur. Bent u al eerder bezig? Ik wel. Weet u wat nou een mooi plaatje voor mij zou zijn? Nou. Hier in de loge bij telefoonbestel. Moet u eens kijken. Dan hoef ik ook niet al die trappen op te klimmen. En als Witbal ziek is, kan ik zo inspringen. Daarachter zit Witbal.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 Precies waar ik had het willen zitten. Die liever hier, bij de deur. Nee, ik wil daar. En ik heb de eerste keus. <grijg> Zou je nou toch niet even naar die meneer gaan? Wie bent u eigenlijk? Oh, neemt u mij niet kwalijk. Heb ik me nog niet voorgesteld. Ik ben huurpastoor. Koning, u zoekt iets? Dat is te zeggen, ik verzamel gegevens voor mijn proefschrift. Waar gaat het over? Over de namen voor veeziekten.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 Het komt eraan. Kan ik ook nog iets doen? Als jij de platen van Jetsus vastverdeelt over de kamers... Dat zou ik dan toch wel eerst willen bespreken, want ik weet niet wat jullie speciale wensen zijn. Doe dat niet toe. Daar denk ik toch wel anders over. Doe jij dan de stoelen? Hier komt het bureau van Beert aan. Die pennen moeten hierin. Akker, akelen, precies, merkje. ...iets naar achteren... ...nog iets... Wacht. ...ah, maar niet te lang... ...je hebt nou een stoel om de rest van je leven in uit te rusten... ...laat nog wat zakken... ...nog wat... ...is koning niet... ...nog wat... ...hoog... ...nu aan de kant van af. ...hier is professor Buitenrust Hetema... ...die wil je spreken... ...ik kom... ...zakken... ...ja... Meester, oh. I mean, when you're down in the... Dag, ik dacht altijd dat je er niet was. Maar ik ben er. Ik had je even willen spreken. Kan dat hier ergens? <totstuk> Natuurlijk. Ga zitten. Je bent de eerste.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 Ik luister wel, maar dan begint hier een rood lampje te flikkeren. En ik vroeg me af wat dat betekent. Zie je wel dat je niet luistert? Ik luister. Nee, dan hang ik wel weer op, dan bel ik wel een andere keer. Nee, ik luister. En nu? Hier is uw koffie. Dank u. Ben je er nog? Ja, ik zei wel tegen meneer Slofstra. Zal ik dat maar ophangen? Nee. Wat moeten we nu doen? We mogen het gaan bekijken. En op het ogenblik werken de timmerlui, dus we kunnen er zo in. Goed. Wanneer? Wanneer? Jij kunt natuurlijk. Dan kan ik toch niet beslissen? Tussen de middag dan? Goed. Dan, dag. Dag. De telefoon. Ja, met Slofstra. Ja, meneer Balk is er. Ik verbind u door. Maar nu. Nou hield het samen. Dan moest die, die moest oorzetten en dan moest... Kijk, hey, hoe ging het nou? Die moest oorspringen, en dan moest ik die erin steken. Dan. Bent u er nog? En dan. Nog zo. Misselijk. Ja, met slopstra.